Het is vier uur, Jeroen Maan bij het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat zijn tweede kabinet een rotstart heeft gehad. Hij zei dat op een VVD-bijeenkomst in Zeist, waar hij zijn achterban om steun vroeg. Rutte moest na zware kritiek vanuit de VVD-achterban de inkomensafhankelijke zorgpremie laten vallen. De vvd uiten in Zeist opnieuw kritiek op het kabinet. Zo vinden ze dat de bezuinigingen te veel ten koste gaan van de investeringen in asfalt. Rutte verdedigde zich tegen verwijten over lastenverzwaringen. Hij zei dat dit niet in de liberale genen zit, maar wat moet dat moet. Hij vindt het nodig om een ander liberaal doel te verwezenlijken... het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De Venezolaanse politicus Henrique Capriles is door de oppositie... opnieuw naar voren geschoven als presidentskandidaat. De gezamenlijke oppositiepartijen hebben unaniem besloten... dat hij zal meedoen aan de verkiezingen die volgen op de dood van Hugo Chavez.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 Na het ongeluk rende hij er vandoor. De baby van het echtpaar kwam met een keizersnee levend ter wereld... maar overleed een dag later ook... en werd maandag samen met zijn ouders begraven. De verdachte zou hebben gezegd dat hij op de vlucht was... voor iemand die op hem wilde schieten. Hij heeft al eens tien jaar in de gevangenis gezeten... vanwege een moord in een bendeoorlog. Het weer bijna overal droog, en 2 tot 6 graden. Overdag regen en rond de 9 graden. In de dagen daarna meer regen en frisser. Dit was het NOS -journal.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 Zelfschappen met een hit voor hun in 1999, Too Late Tonight... Met de stem van Jasper Stevelink daarin. Dat is zo'n beetje de frontman van de groep in 2012. Vorig jaar toen hebben ze voor het laatst een optreden gegeven. Een voorlopig laatste concert. Want Jasper die wil zich meer gaan toeleggen op een solo-carrière. Heeft tussendoor in het verleden al wat solo-projecten op zich genomen. Maar daar gaat hij dus vrolijk mee verder. Jasper Stevelink en de art in Too, Light, Too Late Tonight. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de Nacht in het anders. We zijn toegekomen aan het derde uur met daarin zoals gebruikelijk tussen half vijf en vijf. Het leukste uit Spijkers met Koppen van afgelopen weken... maar in de columns onder andere van Hans Lemmes en uh, Wim Daniels... en er is ook het optreden van uh, Rowan Herzen, een live optreden... want die waren afgelopen zaterdag te gast in Spijkers met Koppen... maar voordat het zover is, nog even aandacht voor uh, wat aantrekkelijke muziek. Wat heet wat aantrekkelijke muziek? Deze man die, uh, gaat vanavond optreden in Rotterdam... in het uh, Theater Lantaarnvenster... Aanvang zal zijn om half negen. En uh, ja, woon je niet in Rotterdam, dan kan je in ieder geval uh, nog op een andere locatie terecht. Namelijk uh, morgen, uh, vrijdagavond, dan uh, speelt hij in Paradiso. Dan heb ik het over uh, Raoul Midon. River, stoke the darkest passion I look for you, but you're not there I shout and cry you shut out my prayer. in a cloud. You were like my enemy. Set fire inside this beggar's heart. You're always done before I start. You pulled the strings and brought me home. You take all comfort from my soul. Amerikaanse stad, New Mexico, Raul Midon, de blinde zanger. En afgelopen ochtend, uh, zo'n 22 uur geleden, iets meer misschien, toen was hij te gast bij het ochtendprogramma van Giel, die, die opname die laat ik uh, vorige week horen. Die wordt nu in ieder geval een nummer uit zijn album Synthesis. En wat ik al zei, Raul Midon, die gaat optreden vanavond in Rotterdam. Dat zal hij zijn in de lantaarnvenster. En morgenavond dan wordt hij een optreden in Paradiso. Romy Donders. En je hoort hem met een nummer van drie jaar geleden. Onder de titel These Wheels. People say I'm crazy. Doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings. To save me from ruin. Tell them Kijk eens dat van de Eagles uit 1979 uit de LP The Long Run. En je kon luisteren naar I Can Tell You Why. Dat werd voorafgegaan door het vioolspel van Janine Jansen... met een gedeelte uit de maskerade van Kachaturian, de balletsuite... En daarvoor hoorde je muziek, een combinatie van Mexicaanse volkmuziek uh, en Ierse volkmuziek. De samenwerking tussen de Chieftains en onder andere Lila Dawns, die daar aan het horen was. En dat onder leiding van Ray Cooder van de CD San Patricio die in 2010 verscheen. Je hoorde het nummer El Relampago. En dat werd dan weer voorafgegaan door John Lennon. Een van zijn uh, hits in 1981, postuum uitgebracht, het nummer Watching the Wheels Go By. Zodadelijk, dan zijn we toegekomen aan het leukste uit Spijkers met koppen van afgelopen zaterdag. Met daarin ook dat optreden van Rowan Herzen, die de muzikale gast waren. Je gaat zorgen met het Zomerpaleis, maar voordat je gaat luisteren naar de column van Hans Leppes. Verder is er ook nog de column van Wim Daniels, maar voordat je gaat luisteren naar die van Hans Leppes. Eerst nog even aandacht voor zangeresse Anastasia. een van haar hits Sick and Tired. My wat nare dingen horen, maar op het eind heb ik geweldig nieuws. Haak dus niet af bij deze column. Ik moest kotsen in de auto. Dat is geen vlijnde plek om te kotsen. Erg lastig schoon te maken. Ik zat aan het stuur en het hele dashboard zat onder. En ik moest niet eens kotsen in de zin van ziekte of zo. Het was vrijwillig. De radio stond aan en ik hoorde Alexander Pechtold. Dat was niet de reden van het kotsen. Die man deugt wel, denk ik. Of dat denkt hij zelf. Of zijn vrienden zeggen dat vaak tegen hem. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om wat hij zei. Minister Dijsselbloem van Financiën was bij me op bezoek geweest... en bij alle andere oppositiepartijen... om te kijken hoe de problemen opgelost kunnen worden. Hij vroeg om hulp. En wat zegt Alexander? We hebben overleg met alle oppositiepartijen... om te kijken of Dijsselbloem tegen anderen en tegen iedereen... hetzelfde heeft gezegd. Kots! Ja, sorry, het hoeft niet per se, maar het kwam er in één dikke straal uit. En mijn hele verwarmingspleet bij de voorruit was verstopt. Ik moest aan de kant, het raam besloeg. Wat een wantrouwen. De goede man komt in vrede op zoek naar oplossingen. En de eerste reactie van Pechtold, meteen even kijken of hij tegen anderen iets anders heeft verteld. Wat een zure reactie. En dat is het probleem met de politiek: dat zure, dat negatieve. Niet wat fijn dat hij naar ons luistert. We voelen ons serieus genomen. Zouden de bank eens moeten doen? Zouden de NS eens moeten doen? Nee, meteen dat zuur. Meteen in de verdediging, want D66 zit niet in de regering. Dus gaan we negatief doen. Ik heb een tip voor Alexander Pechtold. Ga eens met je pik spelen. Gewoon een week of twee even lekker ertussenuit met je pik spelen dat je weer normaal gaat praten. Net als Van maar Buma Meteen negatief. Even laten zien dat met het totaal gedecimeerde CDA niet te spotten valt. Geen geintje nederigheid over je positie. Voel erin negatief. Buma ga ook eens even met je pik spelen. Weet je wat, Buma Ga met de pik van Alexander spelen. Dan heeft Alexander zijn handen vrij om zijn zetels nog een keer te tellen. Oh, 12. Dat is het probleem in Nederland en de politiek. Je zit in de oppositie. Daar zit je. En dan ga je dus niet samenwerken, want het is oppositie. De vijand. Als je in de, in de oppositie zit, dan begint je dag met een pint lauwe bij je ontbijt, met vette worst en veel sterke koffie, zodat je de hele dag lekker het maagzuur tegen je huig voelt klotsen. En ik moest weer kotsen, want ik stond langs de weg en ik hoorde de tweede zin van Alexander. Dat de oppositie ging overleggen hoe die situatie gezamenlijk gingen aanpakken. Dat is kartelvorming. Afspraken vooraf. Weer een volle laag door de auto. En nu in het handschoenenkastje en over de toe, Ook lastig schoonmaken. Kunnen we niet meer zelf nadenken? Moeten we nou echt als oppositie gezamenlijk de boel regelen? Als we dat doen bij deze minderheidsregering, dan regeert dus eigenlijk de oppositie. En ik weet niet veel van democratie, behalve dat een referendum alleen bedoeld is om het volk rustig te houden en een achterhaald populistisch trucje is. Ik weet niet veel van democratie, maar als de oppositie het regeringsbeleid gaat bepalen, waarom is er dan nog een formatie? Dan kan je beter de oppositie gaan formeren. Oké, okay, het wordt nu heel ingewikkeld. En ik zit in een auto vol met kots. En... Ik dacht dat ik het gehad had, twee volle stralen, ik ben ook maar een klein mannetje, maar de Twittercampagne barstte los. Meteen begonnen de oppositiepartijen eisen te stellen. D66, onderwijsbuitenschot, CDA, geen belastingvolging, bla bla bla bla bla bla bla, zuur, zuur, zuur. Ik weer kotsen. Ik dacht dat ik leeg was, maar het hele middenconsole zat onder voordat ik het door had. De radio liet Pechtold weer horen. Ik zat er nu klaar voor, hè? ik richtte me naar beneden, want vloermatjes zijn nou eenmaal het makkelijk schoon te maken het kabinet maakt een structurele denkvat. Ik voelde hem al komen, zo'n rare kramp in je maag. Ze snappen de omvang van het probleem niet. Een Volle, dikke straal spatten van mijn voeten. Ja hoor, Alex, ze zijn achterlijk. Hé, hey, jij bent zo slim. Oh, oh, oh, wat zijn we toch zonder jou. Dat jij geen minister-president bent, dan was alles opgelost. Ik voelde de kots langzaam in mijn schoenen schijpelen. Het is de toon. De dus zelf ingenomen, wat weet ik het toch goed. Wat fijn dat er de hele tijd microfoons zijn. En wat tel ik toch enorm mee. Werk nou eens echt samen. Echt gemeend. Uit dat zure, verongelijkte hartje van je. Dijsselbloem praat over deze crisis op een toon... alsof de Duitsers Rotterdam weer eens hebben plat gegooid. En Willem-Alexander en Maxima al een enkeltje Canada hebben geboekt. En ik ben ook niet de grootste fan van Mark Rutte. Maar alle Jezus, stop eens met die achterlijke spelletjes via de media. Oh ja, het goede nieuws. Er is nog hoop. Mijn goede vriend Nico van der Knaap... en zijn lieve vriendin Marjolein krijgen een Juge. Hier ga ik haalt Elke dag, als ik dat voel. hier in mijn hok, hier ben ik altijd op reis. Hier hangt geen klok, hier is het stil. Zomerpaleis, hier never de deur. Onder het raam, het schootjes plafond, de winter heel koud, de zomer heel weer, daar rukte de plein vol in de zon. Ik hoef er niet, hem er te zien. Soms is het genoeg, als ik er even aan denk. Doe omdat ik dit ben en dat ik er dan bin, Deze kamer is gebouwd, op de fundering kwam het aan. Elk joh wat verder in terug. Er hier op de vloer geschilderd landschap aan de moer, witte wolken in een verje En maar denken, en maar slopen, om mee beginnen, hier in mijn paradijs. Lieve dromen, lieve hopen, verhaalt die blieven, verhaalt die in mijn zomerpaleis.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 I think and I'm slow De laatste, maanden. de laatste maanden werd de sportwereld opgeschrikt door het ene dopingschandaal na het andere. Eertens Armstrong, de rest van de wielerwereld. Maar zo blijkt ook amateursporters gebruiken steeds meer doping. Dat zeiden de huisartsen de laatste tijd. Wij werden deze week gebeld door twee mannen die een bekentenis wilden doen hier in Spijkers met koppen. Ze dus zijn aangeschoven. Het zijn John de Rijk en Naaf Henderman Heren. Vertel, wat doen jullie precies? Uh, wij zijn uh, amateursporters. Ja, ik, ik moet gelijk eerlijk zijn, eh, ik, ik, ik had jullie niet eh, specifiek voor sporters aangezien. Nee, dat horen wij wel vaker, ja, dat klopt. Want, ja. uh, Bot, gezegd, jullie zijn nogal dik. Nou, dat is wel goed dat je dat er even bij zegt voor de radio, want wij zijn allebei behoorlijk dik. Nou, uh, zeg maar viesdik. viesdik. Moddervet. Wat voor sport doen jullie? Ja, dat is bopsleeën. Bopsleeën. Ja. Jullie zitten in de, in de tweemansbop. Ja, maar het is een viermansbob. <lacht> En dat is dan nog krap hoor, kun je nagaan. Mm, ja. en, en hoe kwamen jullie er nou met, met, met dit lichaam bij om te gaan popsleien? Nou, dat zal ik vertellen. Want ik liep een keer de hond uit te laten over de dijk. Maar het sneeuwde een beetje die dag. Dus ik denk, nou, ik, ik loop met die hond en ik glij uit. En ik glij me toch een partijtje naar beneden. Ik schiet van die dijk af. Ja, ik sta net onderaan de pak je check weg te hakken. Zie ik zo'n navel me afglijden. Zo zeg. Ja, ja, en ik neem hem mee in mijn val. We glijden samen als een soort van vetbal door een deur heen. En toen dachten jullie, dat moeten we vaker doen. Nee, toen dacht ik uh, 1-1-2 bellen. Ik voelde mijn benen niet meer. Ja, het heeft zes maanden geduurd voordat hij weer een beetje normaal kon staan. Dat, dat is vervelend. Ook voor jou natuurlijk, want jij wilde gaan bobsleeën, neem ik aan. Nou, ik heb eerst nog drie jaar in coma gelegen. Ja. Oké, okay, dus van bobsleeën kwam het niet echt in het begin. Nee, dat heeft nou ja, toch al ruim een jaar geduurd uh, voordat we weer gingen bobsleeën maar een jaar, uh, John zegt net dat hij drie jaar inkomen heeft gelegen. Ja, dat was ook echt lastig hoor, die eerste twee jaar, om, uh, <lacht> om die gozer in die bobslee te duwen. Oké, okay. en ging dat goed? Nee, nee, nee. De eerste keer zijn we echt snoeihard over de heling heen gevlogen. We hebben een driedubbe, driedubbele rietbergen gemaakt en we zijn uh, ja, vol uh, de kantine ingeknald. Oké, okay, maar toch blijven bobsleeën. Hebben jullie een beetje talent? Nou ja, talent. Uh, we zijn vooral heel zwaar. Mm -hmm. Dus onze starter is altijd heel goed. En daarna gaat het meestal mis. Ja. Okay. En, en, en wie, wie, wie is de stuurman? De stuurman? Ja, want er zit nog een stuur in de bobslee. Weet jij iets van een stuur, uh, Naaf? Nee, dat wist ik niet. Nee, nee. nee, ik vraag me wel elke keer af wat nou die ijzeren staaf is die ik constant in mijn reet voel prikken. <lacht> Oké, okay, goed. Uh, jullie zijn met een speciale reden hier. Jullie willen bekennen. Ja, ja dat klopt. Ja, Naaf ja. en ik... Uh, wij gebruiken al jaren doping. Jullie? Ja, echt heel consequent. Ja, voor de wedstrijd, na de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, eigenlijk altijd. Ja. En, en, en wat voor doping? Epo? Ja, ja dat is hem. Epo. Nee, dat is geen Epo. Nee, uh, hoe heet dat nou? Met dat gele logo en die luikjes. Hoe heet dat nou? Uh, Veepo, zo oh? heet het. Nee, Febo. Febo, ja. Febo ja, heet hij. Wij gebruiken al jaren, gebruiken wij de doping van de, van febo. de febo. Ja, van de Febo, ja. Ja, ja. ja we, we moeten wel op gewicht blijven, anders ja. komen we niet naar beneden. En nee. wat gebruiken jullie dan? Nou, ik heb gisteren nog een gezinszak patat, uh, drie ja. kipburgers, acht kokketten en ja. een Mexicano naar binnen geweekt. Ja, ja en ik vijftien uh, gehaktstaven met uitjes. Maar ik gooi ze altijd, eerst gooi ik ze in de blender en dan injecteer ik ze eigenlijk direct in mijn slaghaler. En... Waarom injecteer je die direct in je slagader? Nou, ik zit vlak achter hem en anders ga ik zo uit mijn bek stinken, weet je wel. Oké, waarom hebben jullie besloten open kaart te spelen? Nou, om de naam van onze sport te zuiveren. Wij willen straks niet bekend staan als de Lance Armstrongs van de bobsleesport. Ah, dat is mooi. Ja, we hebben ook een boek geschreven en dat ligt eigenlijk vanaf volgende week. Als ik me niet vergis, ligt dat in de winkel. Waarin jullie je dopingzonde uit de doeken doen? Nou, dat was het plan, maar het is een kookboek geworden. Voor de moderne bobsleeer die lekker op gewicht wil blijven. Heren, dank u wel. Graag gedaan. Precies 100 jaar geleden werd Godfried Bowmans geboren. Deze column die over de tussen-S gaat draag ik aan hem op. Nu zult u zeggen, de tussen-s had je niks beters kunnen kiezen om Godfried Baumans te heren. Die man is toch wel meer waard dan de tussen es Maar nee, en ik citeer Godfried Baumans zelf: De taal is een handschoen die strak om de huid van de inhoud getrokken moet worden. Dus wat doet die tussen es in al die woorden die met koning beginnen, die je laatste tijd zoveel tegenkomt? Koningsdag, konings, nachtkonings, kroonkoningsvaart. Is die S er wel nodig? Kan die handschoen niet strakker? Bovendien hebben woorden die met het vergelijkbare honing beginnen juist geen van allen een het is honingzwam, honingmelk, honingbij en ook honingmosterd. De favoriete mosterd van Jacques Poels, de zanger van Rowenaes. U kent die groep wel. Waarom, zo kun je je afvragen, moet de koning dan wel overal een tussenes krijgen? Het gaat bij de tussenes om de S die tussen twee woorden kan komen staan die samengevoegd worden. Je hebt bijvoorbeeld varken en vlees en daar kun je dan, als je het legaal doet, varkensvlees van maken. Met een tussenes. Lange tijd hadden we de regel dat je geen tussen-s mocht schrijven als het eerste deel van de samenstelling een werkwoord is. Zoals een smeerworst waarin smeer van het werkwoord smeren komt. Al zijn er geruchten dat het deels ook van oorsmeer zou komen. Maar op deze regel had je toch wel aardig wat uitzonderingen. Zoals de beruchte samenstelling scheidsrechter. Scheid is in dit woord een vorm van het werkwoord scheiden. Dus had het eigenlijk scheidsrechter moeten zijn. Maar omdat die mensen het al zo moeilijk hebben is het toch maar is er toch maar scheidsrechter van gemaakt. En inderdaad, je moet er niet aan denken... dan Gert-Jan Verbeek langs de kant van het veld gaat staan schreeuwen... hé, hey, scheidsrechter!'. Een geval apart was vroeger ook altijd het woord voorbehoedmiddel. Het eerste deel daarvan is afgeleid van het werkwoord behoeden. Dus moest de samenstelling zonder S geschreven worden... voorbehoedmiddel. behoedmiddel. Indachtig ook bomans opvatting dat de taal een handschoen is... die strak om de huid van de inhoud getrokken moet worden. Maar er werd toch vaak juist wel een tussen-s ingeschreven voor behoedsmiddel... ...omdat die s in dit woord dient als glijmiddel. Je glijdt je glijd via de s van voorboed in één keer door naar middel. Als je condooms koopt, krijg je de tussen-s er soms zelfs gratis bij. Sinds 1995 bestaat er echter geen regels meer voor de tussen-s. In dat jaar was er een spellingwijziging. De Nederlandse Taalunie is toen lang bezig geweest met pannen, koek en zielenpoot... ...dus met de tussen N, waardoor ze uiteindelijk een hoofdregel, twee subhoofdregels, vijf. Uitzonderingsregels en acht uitzonderingsregels op die uitzonderingsregels voor de tussen- en bedachten, waardoor er geen tijd meer was om ook nog een regel voor de tussen-s te bedenken. Waarop ze toen maar hebben gezegd: je mag het voortaan zelf weten. Ja. Daarom, dat de, <lacht> daarom dat de koning nu ook vrijuit gaat als je in zijn samenstelling een tussen-s stopt. Het mag en het mocht ook al en het moest zelf al. En ik snap het ook wel dat je doet. Bij een woord als honingzwam heeft niemand vervelende bijgedachten. Maar zou je gaan spreken van koningzwam... dan heb je er meteen mensen bij die dat gaan opschrijven als twee woorden. Zoals je koning voetbal schrijft. Dat zou dus koningzwam worden. Een naam die zomaar in een sprookje van Godfried Boomans had kunnen staan. Maar koningzwam natuurlijk is weinig vleiend. En dan koningsdag... Er zijn mensen die liever Koningendag hadden gehad. Waarbij de om omzeild was geweest, maar je wel het lastige tussen-en-probleem voor de plaats had gekregen. Koningendag of Koningendag. Maar we hebben al 6 januari. Drie koningen. Dus Koningendag bestaat al. Daarom is de dag van Willem-Alexander Koningsdag geworden. Met tusses. Omdat het woord zonder tusses het tegendeel van een warm welkom voor Willem-Alexander zou zijn. Alsof we hem direct weer weg willen wuiven. Koningdag! Nee... Nee, nee, nee, nee, Godfried Beaumans zei wel dat de taal een handschoen is die strak om de huid van de inhoud getrokken moet worden. Of, zoals hij het ook zei, schrijven is schrappen. Maar er zei ook meteen bij dat de mening niet aan waarheid hoeft in te boeten als je er zelf tegen zondigt. En zo is het. Koningsdag is volkomen legitiem. Lang leven de Tussenhuis. <applaus> Met een nummer dat hij samenschreef met Tom Petty, King of the Hill in 1991 90 verscheen dat op de Roger McGuin LP Back from Rio. Daarvoor hoorde je de column van Wim Daniels uit Speakers met Koppen van afgelopen week. Junior Walker en de All Stars die speelden Home Cooking, en dan was het cabaret uit Speakers met Koppen over de dopingaffaire Rouwenheizen die speelde. Zomerpaleis, de opname van afgelopen zaterdag en de column van Hans Lebbes die was ook te horen. En na aanstaande zaterdag in Spijkers Met Koppen, dan kan je luisteren naar het optreden van Frank Boeien. Nu, halleluja, anyway, hier is ze, de, de nieuwe singel voor Candy Stetten. some problems, you need God to solve them, you get down on your knees and pray. When is he coming through, when will he answer you, well it may not be right away, but in the meantime, just keep your mind in a positive attitude, and while you're waiting, start praying Through. Here's what you got to do, praise him to Dit een van de jongste ze heeft wel de jeugd aan haar voeten met deze jongste Halleluja, anyway, zo dadelijk Jeroen Tjepkema met een overzicht van het laatste nieuws. Nog eentje, Lenka, Everything at Once. Ken je misschien wel, want ze komt regelmatig voorbij in de sterrenklammer met uh, windows en zo. Van de computers inderdaad. Tot aan het nieuws dus, Lenka. As sly as a fox, as strong as an ox.